Jury Stubenitski met het NOS-journaal. In het westen van Canada zijn 1600 huizen beschadigd of verwoest door natuurbranden. Het vuur woedt in de stad Fort McMurray. Tienduizenden inwoners zijn gevlucht en de noodtoestand is uitgeroepen. De branden zijn ontstaan door het droge en warme weer. Sinds middernacht zijn ploegen druk bezig met het verspreiden van het bevrijdingsvuur door heel Nederland. In Wageningen is het vuur ontstoken. Meer dan 60 groepen sporters brengen het vuur nu onder meer naar de bevrijdingsfestivals. In Groningen ontsteekt premier Rutte het vrijheidsvuur om één uur vanmiddag. De Turkse AK-partij wil premier Davutoglu opzij schuiven en houdt daarom snel een speciaal congres. Dat zeggen partijbestuurders die anoniem willen blijven. Oorzaak zou oneenigheid zijn tussen premier Davutoglu en president Erdogan. Die laatste wil de grondwet wijzigen waardoor hij ten koste van de premier meer macht krijgt. In het noordelijk deel van het Australische Great Barrier Reef zal meer dan de helft van het koraal afsterven als gevolg van koraalverbleking. Dat zegt de organisatie die dat natuurgebied beheert. De oorzaak is de stijgende temperatuur van het zeewater. Daardoor gaan algen dood die voor de kleur van het koraal zorgen. Verder leveren die algen voedingsstoffen aan het koraal. De hoge watertemperatuur wordt veroorzaakt door een combinatie van El Niño en de klimaatverandering. Pas vandaag op met zwemmen in natuurwater, daarvoor waarschuwt de reddingsbrigade. Ook al is het zonnig en kan het warm worden, is het water slechts een graad of elf. Als mensen erin duiken, kunnen ze onderkoeld raken of kramp krijgen. In het buitengebied van Waardenburg in de Betuwe zijn ongeveer 50 vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt. Een wandelaar zag ze liggen en belde de politie. Mogelijk gaat het om ecstasyafval. Dan nog het weer. Het wordt dus een zonnige dag bij 15 tot maximaal 20 graden. Alleen in het westen kan wat sluierbewolking voorkomen. Ook morgen zonnig. Dan wordt het nog iets warmer. In het weekend kan het lokaal 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 FM. TFMM. Met nu Goene morgen van En uh, wij gaan het hebben uh, over een aantal onderwerpen Irene. Gaan we gaan het allemaal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 Daar willen we uiteindelijk met z'n allen een sociaal en een, een beter standvord van maken. Dus, dat, dat wat, ja, ja. Dus dat, dat wordt uh, verder uitgerold. En dan gaan we wel weer richting verkiezingen zo uh, over twee jaar. Ja.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 uh, de MAK-verstappen Racing Days, 4 en 5 juni. Ja. Uh, ik mis 3 juni.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 <laughs> nee, nee, nee. Ik moet zeggen, wij krijgen nooit klachten van Formule 1-autos. Nee, nee. nee <laughs> over geluid van nee, nee. Formule 1-autos antwoord. Uh, het was. Uh, uh...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 De, de familie Verstappen al, uh, al heel lang in Zandvoort. He, Jos heeft natuurlijk uh, ook vroeger gereisd. De Masters, Formule 3 gewonnen. Max heeft dat in 2014 gedaan. Voordat hij naar de Formule 1 ging. En uh, ja, die relatie is altijd heel goed gebleven. Mensen zien Zandvoort is ook echt hun thuisbasis in Nederland. En ze uh, vinden het ook belangrijk dat er gewoon één keer per jaar gewoon een fan evenement is in Nederland. En uh, nou ja, als het aan ons ligt en aan hun ligt, gaan we dat nog vele jaren hier in Zandvoort doen. Ja. Het evenement. Uh, uh, ik heb natuurlijk allemaal uh, vroeger de Marlboro Masters wat. Uh, uh, gigantisch was. En nu pikt een ander bedrijf dat op. Een, een grote supermarktketen. Er uh, staat ook in de krant dat er honderdduizend mensen verwacht worden, want zij gaan allerlei acties doen. Uh, ja. Waardoor je een kaartje kan winnen Klopt. of kan krijgen. Ja, kan, kan, kan, kan, je moet er wel iets voor doen. Ja? Uh, als je bepaalde boodschappen haalt bij de, bij de Jumbo supermarkten. Helaas hebben we die niet in antwoord In Halem. In <laughs> Haarlem, ze ik dit weer zijn. Dus ga daarheen. Uh, nee, dan. Uh, en je koopt een aantal actieproducten. Dan krijg je op je Kassabon een code and the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 En dan zeg je, maar we rond de 30 euro. Ja. Maar dan zit je wel. Uh, dan zit je, uh, Pico Bello heb je er een tv-scherm voor je neus. <laughs> ja. uh, en dan zie je alles uh, goed gebeuren. Nee. Ja. Uh, Max Verstappen Racing Days, uh, driven bij Max Verstappen, staat er. Uh, ja. wat, wat gaat hij doen op het circuit? Uh, nou, uiteraard. Ik denk dat een heel programma omheen Ja, natuurlijk. Nee, het is niet alleen uh, Max met zijn Formule 1-auto, want dat zou op een gegeven moment ook saai worden, denk ik. <laughs> en, uh, nee, hij gaat uiteraard demonstraties geven. En uh, er zullen ook wat presentaties zijn. Maar er zullen ook uh, allerlei. Uh,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 de rest van het circuit. Ik heb gelezen 12 uur race, Henkel. Ja. Volgende week, vrijdag, zaterdag. Uh, het is natuurlijk helemaal vaak weekend volgende week. Dus dat is op zich prima. Uh, zaterdag, of, uh, vrijdag starten we met een, drie, een gedeelte van drie uur van de twaalf. Dan moeten we s'avonds om zes uur stoppen. Uh, of zeven uur, sorry. Mm -hmm. En dan uh, we gaan de auto's in het zogenaamde park vermeen. Dus dan mag er mag niet aan gesleuteld worden. Er mag ook niemand meer bij. Er wordt bewaakt. En dan uh, s ochtends om negen uur worden de motoren weer gestart. En dan wordt de resterende negen uur uh, verreden. Tot zes uur avonds? Ja, dus. ja, ja, ja. ja. En, uh,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 Maar zoveel pitbox heb je toch niet? Nee, maar je, niet, auto's staan in principe ook niet in de pitbox natuurlijk. Hè. Die zijn helemaal aan rijden. Ja, als er nou wat gebeurt, <laughs> uh, iemand wil naar binnen van één van, van dienaar. Ja, kijk, vaak bestaat een, een team uit meerdere auto's. Okay. En dan plannen ze dat sowieso. En wanneer ze het is niet allemaal tegelijkertijd de pitstof doen. Soms dan staan er ook wel twee teams in één pitbox. Dan kan het wel eens voorkomen dat er inderdaad nou, twee auto's tegelijk zijn. Maar dan, ja, dan moeten ze weer even bij de buurt. Dus, stoppen. Dus ze verdelen het. Eigenlijk, um, en dat zie je niet alleen hier. Maar je hebt het ook op andere circuits. Bijvoorbeeld te, op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 Nou, omdat je zegt dat de, de, de kaartverkoper beter is, dan zit ik zo van Ja, Het heeft ook, ook meer, meer, heeft heeft meer te kijken. maken met de, met de, de populariteit van DTM. Ze hebben natuurlijk een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd. Afgelopen jaar worden de races ook wat spannender zijn geworden. Uh, sinds vorig jaar natuurlijk ook een tweede race. Het was al één race in het weekend. Nu is het op zaterdag een race en op zondag. Uh, op zaterdag in Zandvoort zal de, de race weer aan het eind van de dag zijn. Uh, het zal rond een uurtje 5-6 dat die van start is het gaat. Het commerciële tijd. Ja, maar dat, ja. Is, ik, dat was vorig jaar ook zo. En toen ik zag dat van tevoren niet zo zitten. Ik denk, nou, wie gaat er nou nog om 6 uur op wie uh, naar een race zitten kijken? En dan zitten wij al, al naar huis. Maar. Wonderbaarlijk, kwamen er aan het, in de loop van middag ontzettend veel mensen naar het circuit. Er zaten alle tribunes vol om 6 uh, om uur toen die race start gegaan. En, uh, en die mensen gingen, daarna gingen ze het dorp in. Ja, dat moeten eten we hebben. drinken En de volgende dag gingen ze weer de, de tweede race kijken. Dus, Precies. Ja, dat, uh, dat is ook een beetje het, het idee waar ja. uh, uh, jullie en, uh, en een werkgroep uh, mee bezig zijn. Ja, daarom. Is, en en dus dus al het, van het dorp. Klopt, klopt. En er zal dus nu ook weer op zaterdagavond dan in het dorp zal het Tropicana Festival zijn. En dus er is dus al volop muziek. En nou ja, er is er ook voor ieder, al die bezoekers is er wat te doen. Dus dat... Uh, je zou eigenlijk een ja. bijersfestival moeten doen. Zo'n ja. euh, <laughs> zo <'n> bierfeest. <laughs> dat hebben we toch, maar nou, dit is in oktober. Ja, oktober, ja dat is ja. in oktober. Dat is zo'n hele, hele bubse... Hoewel, uh, ja. uh, toen was er ook iets. En toen zaten er ook heel veel Duitsers bij dat feest. Dus het trekt sowieso op. Ja. Uh, ja. Uh, dat zijn dan de highlights voor uh, de komende uh, ja. maanden.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 24 uur op de fiets doen. En zo blijft het maar doorgaan. Ja, 24 uur ja, op de fiets is ook wel leuk ja. als, je, als je daar even gaat kijken. Ja, absoluut. Ik ga altijd even kijken. Ja, Ik vind het altijd ja. heel erg leuk. Ja. Erik, ontzettend bedankt voor de komst. Dank en de aandacht En uh, we spreken elkaar binnenkort weer. Dank Tot je wel. Tot de volgende keer. Yep.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 Dat uh, de drie plannen verder gaan uh, de participatie in. En dat betekent dat de gemeente in principe meewerkt uh, aan het realiseren van de plannen. Uh, en dat betekent ook dat er uh, een oplossing wordt gevonden straks voor het parkeren. Dat wordt dan gekeken naar het Louis-Davidskeré en andere oplossingen. Maar in principe kunnen de parkeerplaatsen hier uh, verdwijnen. En kan er een project worden gerealiseerd. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een belangrijke beslissing geweest.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 Drie initiatieven, eigenlijk particuliere initiatieven, zonder dat de gemeente daar een heel direct kader aan gekoppeld heeft. Dus wat wij doen is kijken van hoe kunnen onze plannen nou zo goed mogelijk aansluiten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 En natuurlijk ook de stijl van de badhotels. In 1880 ja, was Zandvoort eigenlijk toonaangevend. De spoorlijn ging helemaal door tot aan uh, Basel. En de adel van Midden-Duitsland kwam uh, naar Zandvoort. Ja, kijk En Sissy kwam hier. Dat was voor heel voor, uh, voor ja. de mooie hotels. Ja. Even, even, de, de. Het de, de, gaat nu een stapje verder, uh, zeg ja. je, hè? Um, is het uiteindelijk uh, de gemeente of zijn het de bewoners die uiteindelijk dan die beslissende stem kunnen uitbrengen? En daar zijn we ook heel benieuwd naar. Um, je zou bijna denken van nou, er is toch tijd genoeg geweest om dat participatietraject heel goed uh, in kaart te brengen. Maar we hebben daar uh, nog geen uitsluitsel van ontvangen. Uh, wat we weten is dat daar 28 juni uh, een raadsvergadering voor gepland is. Dan wordt de participatie op de een of andere manier meegewogen.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 Ik neem het aan, ja, dat, ja. natuurlijk. gelijk. Gelijke, <laughs> gelijke kappen, dat kappen, zal toch ja. wel uh, zo zijn. Ja. Um, nee, maar om nog even terug te komen op ja. de monumentenstaats. Ja. Um, de andere plannen die gaan uit uh, van een woonfunctie in toren... waarbij dan ook uh, de buitenkant uh, eigenlijk uh, gesloopt wordt en er nu wordt opgemetseld. Dus, dus ik vind dat wel een dingetje. Uh, krijg je daar wel vergunning voor? Dus in mijn Wat ogen... Hoe bedoel je dat je daar... Uh, je restaureert toch iets?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 George Poorman, ontzettend bedankt voor uh, de uitleg. We okay, bespreken het daar zeker nog een keer. en ja. Misschien komt er ook iemand van een ander project. Ja, zeker. De, we laten iedereen alles uitleggen. Okay. Iedereen, hebben we nog een heleboel voor de agenda? Uh, we hebben niet we hebben heel de helft veel de We hebben de helft al gehad. Uh, wat hebben we nog staan? Uh, even kijken. Op 7 mei de Stijldansavond in de Krocht. Uh, bij Rob Dolderman. Dat is om 8 uur. 7 mei, dat is dan volgende week zaterdag. Ja. Als ik me niet vergis. Volgende week zaterdag, dus uh, s'avonds om 8.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 Coalminers. Ja, de eerste muziek. eerste muziek bij uh, Strandtent 12 aan zee uh, vanaf 5 uur. En dan kun je ook nog lekker eten daarbij. Goed, wij uh, sluiten dit bedanken. programma af. Hè. Ja. En uh, wij danken Kasper Gurrenson voor de techniek. Uh, Dondegrebber voor de koffie. Yvonne, Gert van Kuik en G. Rutte voor de redactie. Irene, ontzettend bedankt voor de presentatie. Die jij ook, Ben Zonneveld, dankjewel. wij zien elkaar volgende week weer terug. Ja, per bij het weekend. weekend. Dag.